Tis van kersteren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse president Biden... om Amerikaanse lange afstandsraketten in te zetten op Russisch grondgebied. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen rond het Witte Huis. De inzet van de zogeheten attackums was lange tijd beperkt door de VS... om verdere escalatie tussen Rusland en het Westen te voorkomen. De Oekraïnse president Zelensky drong al langer aan op het inzetten van de lange afstandsraketten. De attackums hebben een bereik van 300 kilometer...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 Bijna 60 Nederlandse hulpprojecten op de westelijke Jordaanhoever... zijn de afgelopen jaren gesaboteerd door Israël. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en de Groene Amsterdammer. Israëlische kolonisten of militairen saboteren ook steeds vaker die projecten... sinds de oorlog vorig jaar uitbrak op 7 oktober. Zo werd er onder meer een watertank die door Nederland was betaald, vernield... en werd voor ruim een ton aan zonnepanelen gestolen. De schade is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken aanzienlijk... Israël heeft nooit de schade vergoed van de vernielingen op de Westoever. De politie heeft 45 verdachten in beeld... voor ernstige geweldsmisdrijven in Amsterdam rond de wedstrijd ajax Maccabi vorige week donderdag. Onder hen zijn ook Israëliërs. Negen mensen zitten vast op verdenking van strafbare feiten. Allemaal hebben zij de Nederlandse nationaliteit. De Amsterdamse politie verwacht de komende tijd meer aanhoudingen. Het weer overal in het land buien. Vannacht is het een graad of drie...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 Met waarin ik spreek vandaag met Buddy bij Defensie over zijn leven in de krijgsmacht. En we luisteren deze twee uur naar country en zeker ja, popmuziek van verschillende dames. Ik weet nog niet steeds goed het verschil tussen deze twee stromingen. Tenminste, het is niet altijd even duidelijk. Net hoorden we torn Between Lovers van Mary eh, McCredder... En we gaan verder met The House That Built Me van me Miranda Lambert. Come back one last time, ma'am. I know you don't know me from Adam, but these handprints on the front steps are mine. Up. The Bij Defensie praat ik verder over het multiculturele bij Defensie. Dat, dat multiculturele binnen Defensie, dat, dat wordt behoorlijk geëtaleerd. Hè? Het is belangrijk, hè, want we moeten natuurlijk een weerspiegeling zijn van de, van de samenleving. Alleen, ja, daar, zijn we, daar zijn wij nog niet. Hmm. Want? Dat durf ik niet zeggen. Daarom, daarvoor zijn we uh, daar heel druk mee bezig. Okay. En als we kijken naar uh, Defensie zelf. Uh, ja, iedereen ziet het natuurlijk als een mannenwereld. Ja, eh, okay. dat, weet je, en dus we proberen natuurlijk hey, vrouwen erbij te krijgen. Meer vrouwen. We hebben gewoon vrouwen. Maar totdat er een gezonde uh, balans gaat worden. Ja. En dan ook uh, vrouwen zeg maar, in de gevechtsbataliot. Hebben we al. Dus bij Luchtmobiel hebben we gewoon dames met uh, correctie vrouwen met rode bretten rondlopen. Oké, okay, zo. Uh, en dat echte mannetjesputters denk ik dan. Want je moet wel aan behoorlijk wat eisen voldoen bij die, uh, om in die luchtmobiele brigade te komen. Zeker, want zelfs heel veel uh, mannen vallen af in de opleiding. Dus het uh, is niet vanzelfsprekend. Dus we hebben genoeg vrouwen die uh, ook gewoon hun rode bretten hebben gehaald. En ook gewoon ja, op missies gaan. Ja. Nou, over afvallen... Uh, ik begreep dat heel veel mensen die uh, solliciteren bij Defensie... ook niet door de keuring heen komen. Dat is correct. En uh, waarom is dat? Niet iedereen kan bij ons werken. He, uh, wat ik net al zei... Uh, militairen worden zometeen uh, ja, uh, getraind om het hoogste geweldspectrum te acteren. En dan mogen we echt wat van je verwachten. He, want uh, maak je een fout of voer je iets verkeerd uit... kan het betekenen dat een collega gewond kan raken of erger. Dus weet je, daar moeten we echt niet aan tippen. Nee. Heb jij meegemaakt dat collega's gewond raakten? Gewond raken op missie. Zelfs op oefening kunnen mensen gewond raken. Maar ook gewoon dagelijks op de kazerne kunnen mensen gewond raken. Ja, dat is het risico van het werk wat wij doen. Ja. Ik heb wel eens gehoord, het is lang geleden... dat wij uh, toen Nederland... Uh, oefenen nog heel veel met de Duitsers. Misschien nog steeds wel. Uh, dat bij hele grote oefeningen de rekening wordt gehouden met 1% sterfte van de hoeveelheid manschappen die meedoen. Ik heb dat niet meegemaakt. Maar ik heb niet zulke grote oefeningen van... Mm. <laughs> ik ben van 99. Hè? Mm. Dus we zijn, ja, Toen was natuurlijk ook de dienstplicht. Dat was een hele andere tijd. Ja. Eh, veel, ook veel hele grote NAVO-oefeningen. Eh, ik heb ook verhalen gehoord hè, dat echt ja, mensen ja, gewond of Steven tijdens een oefening. Ja, gelukkig in deze tijd is dat niet. Okay. Gelukkig. Ja, ja, ja, ja. Um, mensen die zeg maar solliciteren bij Defensie, die moeten dus door een keuring heen. Um, dan ja. hebben ze, um, als je dat redt, ja, moet je zeg maar in een bepaalde fysieke conditie zijn om ook uh, bij Defensie te kunnen komen. Ja, je moet eigenlijk zien, hè, we hebben meerdere functieclusters. Uh, functiecluster 6 is het hoogste en zwaarste. Daar valt luchtmobiel onder, uh, mariniers, commando's. En hoe lager je gaat, hoe, uh, dus logistiek, verbindingen, dat is het gekoppeld. Dus ga jij voor de luchtmobielbrigade, moet je gewoon heel fit zijn. En ja. zijn de eisen ook strenger. Ja, ja, ja precies. Um, en wat moet je dan aan denken? Dat is, uh, want ik kan me voorstellen dat iemand zit te luisteren. Ja, maar hoe fit moet ik dan zijn? Uh, laten we zeggen, voor de functiecluster 6, uit mijn hoofd was het uh, 2700 meter rennen in 12 minuten. Oh ja, dit, uh, ja ja. Uh, dus functiecluster 1 was uit mijn hoofd 22 of 24, af en toe veranderde dat constant. Dus je ziet, uh, er zit echt een verschil in eisen, ook met opdrukken, uh, buikspieren, eigenlijk heel medische keuring, is eigenlijk gebaseerd op wat ga je straks bij ons doen. Nou ja, dan denk ik op mijn beurt, oké, okay, een beetje basisconditie, maar dan je wordt toch getraind. Dus je, om uiteindelijk bijvoorbeeld commando te kunnen worden. Jawel, maar je moet wel die basis al hebben. Als jij al na 200 meter niet meer kan rennen... kunnen wij niet redden. Dat ga je nooit meer inhalen. Ja, precies. Okay. Okay. Nou, dat vind ik wel, wel, wel bijzonder. Want ja, alles, alles is te trainen, denk ik dan. Ja, maar wij hebben een percentage die moeten binnenhalen. Als wij allemaal mensen hebben die niet eens 200 meter kunnen rennen... Nee, dat is de basis. Eerst zelf fixen. En als jij stel voor 100 meter tekort komt, dat kunnen we nog fixen. Okay. Maar kun jij twee kilometer, dat gaan we niet fixen in een korte tijd. Nee, nee, nee. En want het is wel belastinggeld natuurlijk. Ja, dat is waar. Oh, je bedoelt eigenlijk ook, je moet binnen een bepaalde periode van uh, aantal maanden... moet je ook zeg maar de conditie voor een commando hebben. Je gaat de opleiding in. Hè. Dus de keuring hè, is gewoon de, de start. Hmm. Daar moet je eigenlijk op basis schrik zijn. Want daarna ga je de opleiding in en dat is een sneltrein. Dat is niet een uh, opleiding, oh dat duurt twee, drie jaar, nee, we gaan jou in een aantal maanden gaan we jou op een pad niveau krijgen. En daar komt er heel veel bij kijken, weinig slapen, veel oefeningen en blessuregevoelig, noem maar op. Dus echt wel een heel schema wat netjes uh, wordt toegepast. Man Ja, zo moet je het denk ik uitspreken met haar liedje Any Man On Mine. Eigenlijk is het een beetje een, een muziek die me echt aan country doet denken. Ik begin er een beetje in te komen misschien wel. Goed, terug naar Buddy en we gaan verder over de keuringen bij Defensie. Heb je de indruk dat, uh, dat er meer of minder uh, mensen geschikt zijn voor Defensie tegenwoordig? Ik denk dat het altijd hetzelfde is gebleven als we kijken naar de uh, uitvalpercentage. Maar dat is uh, denk ik generatiebepalend, denk ik. Mm. He, want als je kijkt natuurlijk nu uh, uh, op scholen, sport is minder. Tenminste, nu wordt het ja. weer uh, zwemmen was vroeger had. Ja. Ik had gewoon uh, schoolzwemmen, dat is ja. al niet meer. Dus heel veel dingen qua sport is ook veranderd. Maar dat kan je natuurlijk weer terugzien in de generatie jongeren. Laten we het even hebben over. Uh, de belangstelling voor Defensie, daar heb jij als recruiter natuurlijk uh, heel veel mee te maken. Wat, uh, en je doet het al een aantal jaren. Zie je daar een, een veranderingspatroon in? Ja, mensen zijn meer bewust van uh, waar we nu in zitten en wat voor situatie we zitten. Eh, maar heel veel willen gewoon een goede studie volgen. En dat kan ook bij ons natuurlijk. Eh, Zoals? Uit, uh, we kunnen alle kanten bij ons op. Hè. Kijk, ik ben helemaal als militaire ICT opgeleid. Eh, Defensie heeft alles voor betaald. Eh, dus je hebt alle mogelijkheden bij ons. Wat je nu gewoon ziet is, mensen willen ervaring. Eh, vooral leiding geven. Ja, leiding geven leer je alleen bij Defensie. Mm. Eh, het bewust beïnvloeden van een groep mensen om een opdracht uit te voeren onder alle omstandigheden. Dat is leiding geven. Ja. En dat leer je niet buiten de... Ja, niet zo specifiek als bij ons, laat we het zo zeggen. En dat is gewoon goud waard in het burgerbedrijfsleven. Ja. Nou ja, maar... Als je een militaire uh, carrière doormaakt, je, je zei het eerder al, uh, tot mijn zestigste. Dat zou betekenen dus dat je na je zestigste daar dan uh, in de burgermaatschappij uh, pas profijt van hebt. Ik ga niet de burger in, ik ga, of zestig ga ik op pensioen. <lacht> <lacht> maar je moet zien, nou, je hebt twee soorten mensen die bij Defensie komen. Mensen zoals ik, ja. hè, tot hun pensioen. En mensen die Defensie gebruiken als springplank voor de burgerbedrijfsleven. Oh, dat gebeurt ook? Yes. Dat is heel veel. Meer dan eigenlijk als ik. En dat is normaal. Er is niks mis mee. Mensen komen bij ons en dan maakt het op welk niveau. Is dat het manschap, onderofficier of officier. Ze doen hun ervaring. Ze pakken hun rijbewijs. Uh, ze pakken kussen. En met die ervaring wat ze hebben, gaan ze het burgerbedrijfsleven in. Dat is niks mis mee. Oké. Okay. En hoe lang zijn ze dan gemiddeld uh, bij Defensie? Dat verschilt. De ene gaat al naar uh, vier jaar eruit. Sommigen blijven langer. Uh, en dat maakt niet uit, want dat is gewoon uh, netjes gewoon doorstroom. Ja, ja. Oké, okay, um, Defensie bestaat uit 41.000 beroepsmilitairen, heb ik gelezen. 20.000 20 uh, niet-militairen. Uh, het is wel een enorm... Uh, uh, enorm bedrijf. Ja, kan als ik het zo zeggen? Is, als het goed is zijn we de politie weer voorbij als grootste werkgever van Nederland. Okay. Als het goed is. Nee. Dus dat was de politie eerst natuurlijk. Maar het moet ook wel. Maar we staan natuurlijk voor de veiligheid van Nederland. En daar komt echt wel wat bij kijken. Ja. En uh, ja we leven in spannende tijden. Dus uh, Defensie die sleurt er ook behoorlijk aan. Hè, om om zeg maar, uh, mensen te werven. Want er zijn natuurlijk heel veel vacatures. Ja, maar dat is altijd geweest. Hè. Als we kijken... Uh, we hebben altijd... We halen onze quotum in principe niet elke jaar. Dat is altijd zo geweest. Maar wat ik al zei, dat heeft te maken... wij kunnen niet iedereen aannemen. Nee. Kijk, de animo is er. Alleen, je moet wel natuurlijk uit het juiste hout gesneden zijn... om te kunnen werken voor ons. Dan hebben we het over de militairen over de niet-militairen. Wat dus bijna ook de, de helft van het totaal is. Uh, uh, in ieder geval uh, 20.000. Dat is een uh, niet gering aantal. Uh, wat voor functies kunnen de burgers eigenlijk uh, vervullen bij Defensie? Ja, in de breedste zin. Hè, we hebben ook gewoon militaire ICT's. We hebben juristen. Uh, we hebben leidinggevende. Uh, logistiek. Bijna alles uh, ja, wat je in een normale burgerbedrijfsleven hebt. Om een bedrijf up in running te houden, hebben wij ook. En dan... Uh, Moeten ze dan ook nog een bepaalde training doormaken? Van, je had dat over uh, 2700 meter hardlopen? Of, nee. of, uh, Als burgermedewerker, het uh, ja, enige wat je doorstaat is een veiligheidsonderzoek. Zo en de VOG. Ja, ja, ja precies. Hè, VOG. Zo moet je eigenlijk zien. Hè? Gewoon kijken, van, uh, ben jij betrouwbaar? Kunnen we je vertrouwen met uh, ja, geklassificeerd materiaal? cozy little restaurant for lovers It seems so out of place for you and me We used to play around under the covers But now it's just a place to watch TV So love me like you used to When our love was Ja, Tot Met een, de, een mooi liedje. Love me like you use it too. Ik praat verder met Buddy over de burgermedewerkers bij Defensie. Dus eigenlijk uh, heel veel soorten functies voor de burgers bij. Een, en het is denk ik uh, ja, toch wel een, een bepaalde zekerheid geeft het uh, voor salaris en uh, pensioen. We zijn overheid, we vonden de overheid. De overheid is altijd, ja, daar heb je gewoon vastigheid. Hè? Want als wij fiets gaan, dan is er iets fout gaan. Ja, dan is het heel erg. Ja. Dan is het heel erg. Maar goed, je zit natuurlijk denk ik als burger uh, ook een beetje aan, ja, waar staan de kazernes? Waar zijn de... Uh, ja, wat, en wat voor werk doe je dan natuurlijk voor Defensie? Uh, nu zitten we in Soesterberg. Hier zijn heel veel kazernes en veel Defensie. Dus uh, de burgers in deze regio's, die maken de meeste kans. De meeste burgers van ons werken bij DOSCO, dat is uh, Defensie ondersteuningscommando, En die zit eigenlijk ja, in Utrecht op de commandkuizerne. Daar zitten de meeste burgers. En alle kazernen hebben natuurlijk ook burgers, maar de meeste kan je op de commandkuizernen terugvinden. Ja. En Den Haag, als het goed Ja, Den Haag. Dan zag ik een uh, vacature voor uh, uh, bewapening bij uh, voor een, als burgers. Uh, dat uh, in de kazerne Ermelo. Um, nou, dat, is, dat vond ik wel bijzonder. Dan dat moet je aan pistolen en mitrailleurs moet je sleutelen. Eh, totdat eigenlijk aan een burger wordt overgelaten. Ja, hebben ook gezegd, we hebben militaire en niet-militaire monteurs. Want wij kunnen niet alles als uh, militair afvangen. Nee, ook op die manier. Het is eigenlijk ter ondersteuning van. Ja, ja, ja. Je knikt, ja. Je moet zien, uh, burgermedewerkers kunnen heel hun leven opeens toe zitten. Die hoeven niet door te wisselen. Dus jouw kennis bewaar je. Ah, kijk, dat is natuurlijk wel weer waardevol. Precies. Hè? Militairen moeten wisselen. Een burgemeester kan in principe zijn functie uitdienen tot zijn pensioen. Ja. Zijn of haar pensioen. Vorig jaar november, Burry, had jij een, een receptie. Je werd toegesproken. Je was 24 jaar bij Defensie. En daar eh, ga ik even naar jouw baan als recruiter. En een van jouw superieuren die eh, vertelde dat ja, als Buddy een, een groep onder zich neemt... dan eh, dat gaat er nog wel eens stevig aan toe ten opzichte van je collega's. Dan, eh, je weet wat ik bedoel, eh, er, er moest zelfs een ambulance aan te pas komen. Ik ben fanatiek, laat me daarop houden. Ja. Als ik een groep onder me heb, dan wil ik gewoon het beste uh, en alles eruit halen. Alleen soms vergeet ik dat uh, jongeren een uh, bepaalde prestatiedrang hebben. Weet je, om te laten zien dat ze het kunnen. En uh, dat is af en toe wel belangrijk om te onthouden als je opdrachten geeft. Mm. Je bedoelt dat ze hun grenzen overgaan. Yes. Ja. Dus, dus soms moet je ook uh, mensen in bescherming nemen. ja, ja. ja. Precies. Uh, hoe beleef je zelf eigenlijk zo'n zo jubileum? Is dat, uh, ja, het, is, is dat heel bijzonder voor je? Nou, het enige wat mooi is aan het jubileum is, je ziet heel veel collega's die je al jaren niet meer hebt gezien. Dat is het mooie. Kijk, uh, als militair zijnde, uh, je, je ontmoet zoveel mensen. Omdat je natuurlijk om de twee, drie jaar wisselt van functie. En uh, ja, je hoeft niet met iedereen in contact te blijven. Je hoeft ze niet elke dag te zien. Maar kom je elkaar weer tegen. is net als ik ze gisteren heb gezien. En we gaan gewoon verder. No. Over gisteren gesproken. Toen was je bij de marine. Uh, want uh, oh, daar was je voor een evenement. Ja, Ik als ICT'er natuurlijk. Uh, ik doe heel veel ondersteunen. En uh, tegenwoordig uh, doen we natuurlijk heel veel met webinars, uh, alles over internet. En niet iedereen is daarin thuis. Maar als uh, militaire ict is dat natuurlijk mijn uh, ja, eerste taak en dan ondersteun ik waar ik kan. Ja. Dus vanuit die hoedanigheid kom jij veel in aanraking met de collega's van de marine, van de luchtmacht. Yes. In onze regio ben ik een van de ja, specialisten op dit gebied. Dus uh, vindt er wat plaats, En dan komen ze bij mij uit van: hé hey buddy, we hebben dit kar als so we assisteren en dan ga ik helpen. My man But he's in love with me Van Loretta Lin. Wij gaan verder met Buddy en we praten nog even over de taken die Buddy doet en deed bij de wensie. Wat, wat vind je het leukst eigenlijk van, van alle taken die je hebt, van ICT, recruiter enzovoort. Mensen kunnen helpen, okay. dat is het mooie. Ja. Ik kom overal. Uh, ik kan helpen en ik zie, weet je, als het lukt, als het werkt, hoe blij mensen zijn. Ja. Nog even naar die multiculturele samenleving binnen Defensie. Daar horen ook uh, diverse geloven uh, horen daarbij. Hoe gaat Defensie daarmee om? Nou, we hebben een uh, geestelijke verzorging. Moet ik even goed zeggen? Ja, GW, geestelijke vormgeving. Uh, verzorging Het is Een van de twee, maar we hebben zoveel afkortingen. Maar in principe, uh, elk geloof heeft zijn uh, een imam, priester, uh, noem maar op. Uh, en er is ook tijd voor. He, want het is gewoon belangrijk, het is gewoon een stukje rust voor de persoon zelf, en heel vaak komen we van hey, ik ben uh, islamitisch, kan ik bij jullie solliciteren, wordt er uh, rekening gehouden met eten ja, daar wordt allemaal rekening mee gehouden He, ik zeg, we hebben onze eigen imam, we hebben onze eigen islamitische uh, organisatie erachter uh, voor christen hebben we dat, voor joden hebben we dat, dus aan alles wordt geprobeerd dus wordt uh, rekening te houden en knettert dat nooit tussen de geloven in defensie? Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt. Dus uh, en daarom zeg ik dat maakt niks uit. Iemand is militair en dan de rest. Ja, precies. Dat, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja. Um, ja. Als mensen maar eraan houden. Ja, ja, ja precies. Dat, dat is het. Maar goed, ik kan me voorstellen, door, door wereldse invloeden, dat dat uh, door naar binnen zo'n orga organisatie als Defensie. Tuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke mening. Maar je weet zelf ook, weet je, als jij je uniform aan hebt, je bent een visitekaartje van Defensie. En dan ga je ook aan houden. Wordt er eigenlijk wel eens over politiek gesproken binnen Defensie, tenminste onderling dat? Denk het wel. Mm. Ik niet, want ja, interesseert, interesseert jou niet. Nee, het is niet, voor mij is het niet uh, van toepassing als ik mijn uniform draag. Mm. Ja, precies, dat is echt. Privé. Precies. Weet ja. je, ik ben gewoon uh, uniform. Ik sta gewoon uh, voor Nederland. Hè. De Nederlandse bevolking heeft onze regering gekozen. De regering bepaalt wat wij doen. En ja, dingen doen. Ja. Burt even heel wat anders. Wat mij opvalt, dan heb ik het over je uniform. Dat militairen, die hebben altijd hun mouwen opgestroopt. Uh, ik alleen. De, de, de, niet alle militairen. Nou, ik... ik, ik je, je zegt ik alleen, maar ik zie dus foto's van uh, alle militairen altijd met hun mouwen opgestroopt. Altijd die ontblote uh, onderarmen. Uh, nou zie ik bij jouw uniform ook uh, knoopjes uh, die dat blijkbaar vast moeten houden. Maar heeft het nou een bepaalde uh, rol of, of functie? Ik zit op het uniform. <laughs> ik, ik maak er geen gebruik van. Dus uh, ja, ons, ik vouw het gewoon op. Dit zat er al op. Dus uh, nooit bij stilgestaan, moet je wij het zeggen. Ja, ja. Ja, dat is altijd, het is niet alleen bij de Nederlandse uh, uh, militairen. maar ook bij de, bij de buitenlandse. Dus uh, daar dus dacht ik van... ja, waarom hebben ze eigenlijk altijd een mouw opgestroopt? Uh, maar het... Ik denk gewenning. Ja. In principe, wanneer ik mijn mouwen niet omhoog heb... als ik op oefening ben. Ja, als we op oefening zijn... Uh, ja, anders moet het allemaal camoufleren natuurlijk. Op oefening heb ik mijn mouwen niet omhoog. Maar voor de rest altijd omhoog. Ook in de winter. Ja, is gewoon gewenning, denk ik. En ja, ja. de camouflage, dat is... Dat, uh, uh, heb ik me toen als jongen eigenlijk nog wel eens afgevraagd. Dat militairen trainen altijd, uh, tenminste destijds, in, uh, vooral in, uh, nou ja, op de veluwe en, en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, maar wat raar eigenlijk. Want een oorlog wordt dat niet altijd op de hei uitgevochten. Dat, is, dat gaat toch, dat, dat zie je in Oekraïne ook. Dat is allemaal van stad naar stad. Nee, klopt. Dat waren andere tijden. Als we keken naar de Koude Oorlog, dat was het eigenlijk de bedoeling dat op de Duitse vlaktes dus tegen de Russen zouden vechten. Maar je ziet dat oorlog. Maar wisten de Russen dat ook? Ze hebben het nooit aan gauw, gelukkig. <lacht> nee. Maar je ziet gewoon dat oorlogvoering ja, evolueert. Het is meer naar steden, naar urban gegaan. En daar passen we ook onze tactieken op toe. Linda Ronstadt met Long Long Time. Ja, toen stond ik me af te vragen hoe gaat dat eigenlijk met uh, Linda Ronstadt... want die ken ik eigenlijk al mijn hele leven. Ja, niet persoonlijk natuurlijk. Anders had ik haar wel even gebeld, dan had ik het wel geweten. Maar goed, uh, Linda Ronstadt is uh, van 15 juli 46... en uh, door ziekte is uh, gestopt met werk in 2011. Maar ze schijnt nog steeds te leven. Naar het laatste interview met uh, Buddy bij Defensie. En laten we het maar eens even over wapens hebben. Want dan ja, vooral over alles gehad. Behalve over waar het uh, vaak om draait bij het leger. Waar het veel ook om, om draait: wapens. Worden de. Binnen de, tussen de militairen wel eens gesproken over uh, de wapenfeiten van, van, de, van de tegenstander van, van in dit geval dan Rusland van wat voor wapens ze gebruiken um, dus stel je wat ik bedoel ja, dus als ik denk, als ik kijk in mijn vriendenkring nu hè, binnen de defensie waar ik nu werk eigenlijk niet, ik heb het eigenlijk meer met uh, civiele vrienden dat ik over wapens praat maar niet met militairen maar dat ligt denk ik aan mij denk ik Hé, hey, wat grappig. Ja. We, we, we, hoe, hoe komt dat, denk je? Zouden eh, wapens de burgers meer dan de militairen? Eh, omdat eh, wapens bij de militairen gewoon is? Weet ik niet hoe het te wijt zeggen. Dat is wat ik al zeg. Ik, met sommige vrienden heb ik het er gewoon over. Of zij hebben het dan over wapens. Maar dat is gewoon waar je interesse, je hobby's zijn, denk ik. Eh, sommigen vinden dat interessant. Maar binnen Defensie komt het bij mij, als ik kijk de afgelopen jaren... Ik praat niet over wapensystemen met andere collega's. Het komt niet eens in me op. Ja. Maar ja, omdat jij ICT'er bent? Misschien, weet je. Maar wat ik al zeg... Er zijn twee of drie vrienden buiten Defensie... waar ik altijd over wapens heb. En ook weet je van... hé, hey, dit zijn de nieuwe ontwikkelingen, noem maar op. Maar met een militair collega heb ik dat niet. Hmm. Maar Terwijl... Naar mij, hè? Ja, ja. Uh, maar... Ik kan me voorstellen dat. Uh, ja, zijn er eigenlijk op wapengebied. Veel veranderingen dan? Uh, binnen defensie? Wat, komt er elk jaar een, een, een, een nieuw, uh, nieuw soort wapen? Nou, je moet er zeggen, Wapens worden constant ontwikkeld. He, ook vooral als je nu ziet wat in Oek Oekraïne gebeurt. He, met drones en noem maar op. He, het is een ontwikkeling. Dus wij moeten meegaan. Ga je niet mee? Sta je stil. En stilstaan is niet goed in wat wij doen, natuurlijk. En. Uh, Mensen moeten op de hoogte blijven, ook binnen de organisatie. Maar daar hebben we natuurlijk afdelingen voor die dat doen. Ja. Boer je eigenlijk betrokken als ICT'er bij drones? Ik nu niet. Ja, ik ben nu recruiter. Dus uh, misschien andere collega's van mij wel. Maar ik zelf persoonlijk niet. Ja. Um, over wapen gesproken. Uh, je zou denken, militairen dragen standaard een, een wapen. Maar dat is niet zo, hè? Ik heb altijd mijn zakmes bij. Sorry? Ik heb altijd mijn zakmes bij. Ik zit niet zakmes. zakmes. Ja, uh, standaard op de man, dus ja, dat is een wapen. Oh, Oké, okay, ja. Je moet er alleen mee leren omgaan, maar dat wordt je geleerd. Ja. Meestal wel, ja. Ja, ja. Op een pijnlijke manier. Ja. Je hebt altijd mensen die het begin die in hun vingers snijden. Omdat het mes zo scherp is. Nou, ik denk dat ik eigenlijk alles wel gehad heb. Heb je zelf nog een onderwerp waar je over... Uh, um, wat je, wat je graag naar voren wil brengen of een boodschap uitdragen? Ik denk uh, natuurlijk ook op heel veel scholen, heel veel jongeren. Uh, het belangrijkste is, je hoeft het niet alleen te doen. Heel veel, uh, er zijn heel veel onderzoeken nu dat heel veel jongeren heel veel stress al op jonge leeftijd meemaken. Uh, druk en noem maar op. Het enige wat ik wil meegeven, uh, je staat er niet alleen voor. Uh, durf gewoon om, te, uh, om hulp te vragen. Want dat is wat je meestal wat ik zie bij heel veel jongeren, ze durven niet. En daardoor juist in de problemen komen. Hmm. Dus, uh, en en, en wat, heb je enig idee waar het aan ligt dat ze niet om hulp durven te vragen? Weet ik niet. Dat hmm. durf ik echt niet te zeggen. Als ik dat wist, zou ik denk ik niet het werk doen wat ik nu doe. Ja. Dan zou ik uh, professor puntje-puntje zijn. Maar uh, het belangrijkste is, je hoeft het niet alleen te doen. Hè. Je hebt je docenten, je hebt je leraren, uh, je hebt ouders, je hebt vrienden, uh, coaches, noem maar op. Uh, je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Zie je, kijk even, in de toekomst, zie je jezelf nog een, een andere functie krijgen binnen Defensie? Of, of blijf je dit doen tot je zestigste? Nee, ik moet ook gewoon wisselen van functie. Kijk, ik heb geluk gehad dat ik dit nu zes, zeven jaar mag doen, maar ik moet ook gewoon door. Weet je, anders sta ik ook stil. Ja. Wat, wat zou je nog willen doen binnen Defensie? Weet ik niet. Ik, uh, ik heb zoveel mogelijkheden. Ik ga binnenkort ga ik gewoon ook aangeven. Hey mensen, ik ben beschikbaar. Uh, en wie wil mij hebben? Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Best wel spannend. Tuurlijk. weet je. Ik weet niet waar ik wakker ga worden. <laughs> ik hoop niet in het ziekenhuis. Nee, precies. Weet je, als ik maar gewoon met een beetje glimlach naar, naar mijn werk kan gaan, dan vind ik het belangrijkste. Ja, Buddy, dankjewel voor het gesprek. En, uh, en veel succes verder. Dankjewel. The picture of that 57 Chevrolet I wish that we could ride it one more time Joe Spears met 57 Chevrolet. Dat doet me denken aan mijn eigen geboortejaar en Chevrolet, de ambulance Chevrolet waar ik jarenlang in gereden heb. Dames en heren, dit waren twee uur met Buddy bij Defensie. Zoals Buddy het uh, al liet doorschemeren. In dit programma gaat hij over niet al te lange tijd aan een nieuwe functie bij Defensie beginnen. Op 14 oktober in ons leden, liet hij op social media een bericht achter dat dit dat, uh, er nu aan zit te komen. En al zijn volgers mochten een functie voor hem bedenken. In ons gesprek opperde ik al een generaal. Maar ja, dat was dus iets de. Dit interview is opgenomen in het Nationaal Militair Museum in Soest. En mijn grote dank voor hun medewerking. In dit immens grote gebouw krijg je een goed beeld van de krijgsmacht door de jaren heen. Tot 30 augustus 2025 is er de tentoonstelling War Stories Ukraine Up Close. En dat toont de menselijke kant van een oorlog door indringende dringende beelden van fotograaf Eddie van Wessel... ...samen te brengen met videoportretten van Oekraïners en collectiestukken. Deze tentoonstelling bevat heftige beelden... ...en mocht je behoefte hebben om hierover te praten... ...dan is het altijd mogelijk om je te wenden... ...tot een van de medewerkers van het Nationaal Militair Museum. Ze staan voor je klaar. De adviesleeftijd voor deze tentoonstelling is 12 plus jaar... Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma met Buddy bij Defensie. En dit programma in gesprek met graag tot een volgende keer. Zou ik het nog bijna vergeten te vermelden. Ja, het gebeurde in het Westen. De muziek van Enio Morricone. Daar gaan wij mee afsluiten. Once on time in the West. Goedenavond.